Van 10 uur. Jobboots met het NOS Journaal. Rond deze tijd spreekt de Griekse premier Tsipras het Europees Parlement toe. Hij beloofde gisteren met een serieus plan te komen in een poging Griekenland binnenboord te houden van de Eurozone. Uiterlijk morgen moet Athene die gedetailleerde hervormingsvoorstellen presenteren. Die kunnen dan vrijdag en zaterdag worden besproken door de Eurogroep. En dan volgt zondag een beslissende Eurotop met de regeringsleiders van alle 28 EU-landen. Na de top van gisteravond was iedereen bijzonder somber over de toekomst van de Grieken binnen de eurozone. Fietsers zonder licht worden steeds minder vaak beboet. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond waarschuwen... dat doordat de politie minder streng optreedt... het aantal dodelijke ongelukken met de fiets toeneemt. In 2011 werden nog 73.000 bekeuringen voor fietsen zonder licht uitgedeeld. Vorig jaar waren dat er 44.000. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het Centraal Justitieel in Volgens de politie hebben controles op fietsverlichting niet langer prioriteit. Als de pakkans kleiner is, houden fietsers zich steeds minder aan de regels en dat is levensgevaarlijk, zegt Veilig Verkeer Nederland. Een medewerker van de Belastingdienst die bijna 20 miljoen euro wegsluistde naar de rekening van een vriend, kon dat doen doordat er bij de dienst niet goed wordt gecontroleerd. Ook de Rabobank merkte de fraude te laat op, meldt de Telegraaf op basis van een rapport van de Fiat dat de krant in handen heeft. Staatssecretaris Wiebes meldde vorig jaar al dat er mogelijk 20 miljoen euro bij de Belastingdienst was verduisterd. In Rijnsburg loopt een giftige spin rond. Het is de 10 centimeter grote kamspin uit Zuid- of Midden-Amerika. Het beest zat in een partij bloemen bij een importeur. De medewerkers vingen de spin, maar lieten het dier buiten bij een bosje weer vrij. Een zoektocht leverde niets op. Een beet kan dodelijk zijn, maar de kans daarop is volgens deskundige nihil. Wel moet iemand die wordt gebeten direct naar een ziekenhuis. Het weer bewolkt en geregeld buien, ook af en toe wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen eerst buien, daarna droog en geregeld zon. Vanaf vrijdag overwegend zonnig en hogere temperaturen. Dit was het ZFM, ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat voor Hoevelaken 3 kilometer file. De A27, Breda richting Utrecht, voor Lexmond 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Sing it. She'll fall in front of me. ha, ha, ha, ha. www.zfmzandvoort.nl En ik zeg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 The fainter we go into the deeper down. But we build all those bridges to watch them thin down the dust or blow them.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 you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense, now living my own Fa minh